Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Midden- en Oost-Europa zijn tot nu toe 15 doden gevallen door overstromingen. Vooral gebieden in Roemenië, Polen, Tsjechië en Oostenrijk zijn getroffen. Correspondent Gimbalduk vertelt hoe het in Oostenrijk is. In Oostenrijk heeft de afgelopen dagen enorm veel geregend en ook gesneeuwd uh, vroeg in het seizoen. En vervolgens is, dat, is die sneeuw ook weer gaan smelten. En dat is voor een enorm uh, hoge wateroverlast uh, veroorzaakt en ook op meerdere plekken voor damdoorbraken. Uh, daar ligt nu vooral de focus op. Uh, mensen moet, worden, moeten daar geëvacueerd worden en gered worden uit hun huizen. Al het water stroomt inmiddels ook Slowakije en Hongarije in. De hoofdsteden van die landen bereiden zich nu ook voor. Het kabinet heeft te laat gekeken naar de rol van prinses Laurentien bij de nasleep van de toeslagenaffaire. Het gebeurde pas toen ze al vier maanden bezig was met haar project, blijkt uit onderzoek van mijn collega's bij Nieuwsuur. Volgens experts had het kabinet eerder moeten kijken of haar inzet voor gedupeerden botst met haar positie als prinses. In Portugal woeden dik 15 natuurbranden. In het noorden zijn meerdere dorpen ontruimd. Ook zijn meerdere wegen afgesloten. Ook een deel van de snelweg tussen Lissabon en Porto. Met 1500 brandweerlieden probeert Portugal de branden onder controle te krijgen. Het was een merry bedoeling afgelopen weekend in Frankfurt. Daar werd het eerste Duitse hobbypaardrijkampioenschap gehouden. Honderden jongeren op stokpaarden renden, galopeerden en draafden door een evenementenhal... Stokpaardrijden, het wordt steeds serieuzer. Je ziet er misschien wel eens een TikTok van. Deelnemers dit weekend zeggen dat ze soms uitgelachen worden om hun hobby, maar dat trekken ze zich niets van aan. It takes a bit of courage to start and to post on social media because you do get a lot of hate, but we stick together within the community. Of course, there are many, many people who write negative messages for whatever reason. Personally, I don't care. Het weer nog. Vanavond opklaringen, op de meeste plekken droog. Morgen begint de dag bewolkt, maar la.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 Vorige week uh, hadden we ermee afgesloten uh, met deze nieuwe single van de heren en dames. Misschien ook wel van Headfirst. Band komt uit Leiden. En Ordinary Lover is hun nieuwe single. Dat vind ik altijd wel leuk. Want op een gegeven moment uh, zit ik dan... Welkom overigens in dit nieuwe uur van, uh, van deze alternatieve vamp. Um, heb ik uh, wel eens uh, eventjes... Zit ik dan op Facebook mee, uh, mee te kijken. Er is iemand van Radio XL. En... De naam is Conjo Vergeer en die heeft altijd zijn rubriek op zijn eigen Facebook profiel. Your Daily Dutchy, dat heeft hij. En dat is dan een hele leuke, want uh, hij uh, heeft dan ook op een gegeven moment deze first naar voren geschoven. Dat is altijd leuk, want we hebben al een beetje meestal twee, twee zielen, één gedachte. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Uh, welkom dus in dit, uh, in dit nieuwe uur en... Ze zijn aangeschoven, want ze waren hier al heel vroeg. En dan is de vraag eigenlijk ook uh, aan de beide heren. Phil Mets en metgezel Floris. Want uh, die gaan wij later nog een keer tegenkomen. Maar dat ga ik je zo uitleggen. Maar eerst... Spoilers. Ja, nee, dat is een beetje een spoiler inderdaad. <laughs> uh, een, beetje, een, beetje, een, beetje, een beetje een tease ook eigenlijk. Maar uh, hebben jullie ergens in Duin gezeten of zo... dat jullie zo vroeg zijn gekomen? Want Lisetta die maakt er een uh, mooie middag uit van uh, in dat opzicht. Dus misschien lijken jullie ook in dat opzicht daarop... dat je, dat je denkt van, nou, Zandvoort, leuk. Gaan we even de Duin in of het strand even uh, bekijken. Dat ja. je daarom uh, uh, al voor zeven voor de deur staat. Dus. Ja, was het maar zo'n feest. We zijn gewoon uh, hard werk... woord, veel match, ja. hardwerkende mannen. Hardwerkende en, uh... mannen. We zijn gelijk uit werk, uh, hebben een, uh, een huurautootje gepakt. En, uh, huurauto, hè? Ja, ja. Huurauto. Ja, Goed. huurauto. En ik rijd dan natuurlijk. Ja. Want, uh, ik kan veel <laughs> even lekker achterover uh, ik kan even lekker chillen. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb bewust mijn rijbewijs niet. Zodat dus heb, ik kan altijd rijden. kan rijden. Ja, ja. heel veel <laughs> ja. is dat ook. Ja. Maar uh, gaat uh, rijden en muziek luisteren dan ook samen? Absoluut. En over muziek praten? Ga gaat bijna niet zonder eigenlijk. Toch? Nee. nee. Nee, klopt. Nee. nee, we zijn vaak ongeluk, als er geen muziek op staat. Dat is gevaarlijk. Uh, ja. Bijna verongelukt of <laughs> vaak verongelukt. Ja. Ja. Ja, kijk, dat kun je voor twee manieren uitleggen. Voor ongeluk, dan denk ik aan een uh, fatal crash in de autosport. Nou, dat dat, dat uh, ga ik liever niet uh, jullie mee vergelijken. Maar, nee. maar dan, dan kunnen dus hele vervelende dingen onderweg gebeuren. Ja, dat zijn dus, je ons niet toe, toch? Nee, nee, nee, nee. zeker niet. <laughs> nee, we moeten een beetje zuinig op jullie zijn. Want nu komt die spoiler eruit. Uh, Phil Mets en Floris. We gaan ze nog terugzien. Want het is vandaag 12 september. Maar dan heten ze ineens Bram en Floris. En heten ze Jong dus, uh, ja, Want het zijn dezelfde twee heren. Uh, maar het, er zit een we wezenlijk verschil. Het is compleet anders ja. inderdaad. Ja. Ja, um, ik begin even een beetje buurman Flores, want, uh, want daar draait het eigenlijk om. In, in de hoedanigheid van Phil Mets. Want hoe zit dat? Want uh, er zitten duidelijke uh, verschillen in. Dat heeft ja. ook... Met, nou dat gaan we straks zien op YouTube mensen, want ze zien er anders uit. Dus, uh, maar goed. Uh, hoe hoe, hoe uh, is, is het verschil? Want het zit ook, ook al in de dresscode, code, zei je net al bij het, uh, ja. bij het inspelen. Ja, het, het, het zit een beetje zo, Jaap, dat um, mijn ego is zo groot. <laughs> dat ik zeg maar twee acts nodig heb om het te dekken, als het ware. Wat zeg je, twee? Twee acts heb ik nodig om het te dekken, dekken. zeg maar. Ah, ja. um, Gespleten dus... dus persoonlijkheid? Of, of, uh, dat nee, dan gewoon of? een enorm ego. <laughs> ja. dus het is Hoe ga je beetje... daar nou mee om? Want... Uh, volgen. Ja. Ja, ja, ja, ja, er kan er maar één ik ben zo heel groot goed ego Ja, oké. Okay, ja. Goed, maar ga door. Uh, die twee nee, ja, Filmet is eigenlijk uh, het is mijn eigen muziek. Dus ik produceer ook het groot, uh, grootste gedeelte zelf van de uh -huh. muziek. En eigenlijk de, de splitsing is een beetje ontstaan. Omdat ik... ...zelf heel erg van hiphop houden. Uh -huh. En uh, ik, ik ken Floris inmiddels al tien jaar. We zijn al tien jaar een uh, uh, uh, goede, beste maatjes ja. En um, ja, vanuit vroeger eigenlijk... ...hij luisterde nooit naar hiphop. Hij luisterde meer naar uh, live muziek, zeg maar... ...meer bandmuziek. Ja. Uh, ook wel een beetje dubstep hier. Bandmuziek, ja. Uh, ja, dat kan hij waarschijnlijk <laughs> zelf beter uitleggen. <laughs> ja. Maar ik, ik luister naar hiphop. Ik wou hiphop maken. En ik, ik wou altijd wel ook muziek met Floris maken. Maar ja, onze muziek maken waren gewoon heel verschillend. Hmm. Dus uh, filmet is eigenlijk ja, mijn, mijn eigen muziek. En jong jongvolwassen is wat wij met z'n tweeën maken. Waar, waar we eigenlijk allebei meer een compromis sluiten in onze smaak. Ah, zeg maar. dat is het. Ja. Um, voordat ik naar Floris ga, nog één vraag. Ik heb hem uh, min of meer, voer ik hem vaak op in, in de, de radiouitzending. Uh, er is een radiocollega in het land waar ik vaak naar zit te luisteren. Het is een uh, programma bij RPL. Voerde. Tegenwoordig heet het RTV Midden-Holland. En dat programma heet Podium 107.1. En dat wordt gepresenteerd door Maarten Verduin. Er is altijd een Maarten Verduin-vraag. En dan ga ik hem nu stellen. Want je hebt het net over die twee ego's. Ja. Maar welke van die twee ego's zit jou nou het meest in de weg? Poef. Uh, dat is een goede vraag, hè? Ja, dat vind ik, vind ik, moeilijk, vind ik moeilijk. Ik... Uh... Ja, welke van mijn twee ego's zit me het meest in de weg? Ja. Um... <laughs> ja, ik weet niet. Ja, ik, ja? Ze zitten me beide niet in de weg. Nee, nee maar, maar laat nou, ik het dan anders stellen. Maar wel, met welke van de twee ego's heb je het meest op? Mm, dus, wel, dat welke, is een gewetensvraag. Maar het is ook nog steeds een Maarten-Vertuin-vraag. Moet, moet ik dan is, kiezen tussen veel mensen en jongvolwassenen? Ja, nee, maar welke, ja, maar welke van de twee ego's, welke voel je dan het meest mee verwant? Als je veel met bent of mm. toch met jong volwassen bezig bent? Ja, dat verschilt eigenlijk heel erg. Dat verschilt eigenlijk heel erg. Ja, um, ja ik moet zeggen dat het echt heel erg van mijn stemming afhangt ook. Ah. En uh, ik, ja, de ene dag dan voel ik me heel arrogant. En ik mm -hmm. denk dat ik dan meer veel met ben. Mm -hmm. Uh, en de andere dag voel ik me weer wat, ja, misschien wat, wat liever. En de dan dan is voel ik het me meer jong Ja, gewassen, ja, zeg maar, ja. Ik, ik snap een beetje hoe het werkt. Ja. Hoe ga jij daar nou mee om met die, met die twee ego's? E ego met die, met die <laughs> e zoals, zoals je al zei, uh, tien jaar, misschien zelfs bijna elf jaar al zijn we beste maatjes. Ja. Dus wij kennen elkaar door en door. En ik weet nu inmiddels ook precies um, wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen. <laughs> om... Om, om er om te gaan met ja. het enorme ego. Ja. En uh, ja, dat gaat hartstikke goed. Nou rij jij dus. Maar als jij dus ja. naar de studio rijdt, dan uh, ga je niet met een omweg. Want dan wordt hij... Uh, hij zegt uh, on en uh, geen afslagen nemen. Zoiets? Nee, klopt. Ja. klopt, Ja, absoluut. Ja. En, en is dat muzikaal gesproken ook zo of niet? Um, dat is bij Jong Volwassen anders dan bij Filmets. Mm -hmm. Want uh, Filmets is... Uh, zijn eigen muziek. Ja. En ik ben origineel ook de drummer van de band eigenlijk. Ah, dat is hem. Um, en uh, bij dit soort uh, gelegenheden speel ik ook uh, gitaar heel graag. Ja. En, uh, dat is ook wel heel uh, ja, bijzonder. Bij jongvolwassen ligt, ligt dit wel anders. Want dan zijn we allebei wel 50-50 in uh, keuzes maken. En uh, van hoe uh, de nummers in elkaar steken. Ja. Vaak zie ik muzikanten uh, gitaar en piano. Dat, uh, dat gaat meestal samen. Maar jij bent gitaar. Gitarist en drummer, dat vind ik heel apart. klopt, maar ik speel, ja, ook, but, uh, ik speel uh, ook wel een beetje piano. En ik speel ook wel een beetje basgitaar. Ik, ja. uh, ik heb thuis. Je bent een soort prince eigenlijk. Ja, instrumenten <laughs> ja. Ja. Ik heb veel in liggen. Uh, ik ben een beetje aan het verzamelen nu zelfs. Ja. Een accordeon, een uh, mondharmonica. En uh, er zal van alles nog bij komen. Maar nee, ik ben begonnen met drum eigenlijk. Dat is. En dat... Um, toen, toen ik, ja, wat was ik, tien of zo? En, um, Papa, ik wil een drumstel hebben. Het was wel hoor. de keuze in het begin voor mij. Dan begin ik met drummen of gitaar. Maar mm -hmm. ik besloot toch uh, om uh, met drummen te gaan. En daarom speel ik ook heel ritmisch gitaar. En uh, speel ik ook heel ritmisch piano. Mm -hmm. En ik ben daar eigenlijk ontzettend blij mee. Ja. Um, omdat ik maat kan houden. Ja. En, uh, ook in alle instrumenten die ik... Uh, maar hoe ging dat toen jij uh, als tienjarige Floris op een gegeven moment uh, dat, uh, ja, uh, de belangstelling had voor die drums? en een, een drumkit. Ja. Heb je je ouders helemaal... je koffen uh, nou, helemaal uh, rauw lopen... van een drumstel? Die hebben heel wijs een elektrisch drumstel aangeschaft. Waar je een mooie Au. koptelefoon op kan zetten. Oh. <laughs> ja. uh, nee, ik heb wel akoestische gehad. En uh, toen, uh, dat was wel communiceren met de buren, et cetera. Ja. Toch wel? Ja, toch ja. wel. <laughs> dus niet midden in de nacht dat uh, Floris... op nee, een gegeven moment de drumstokjes nee, ging pakken? Echt vier wijken verder uh, hoor je dat <laughs> nog? Ja heel veel gezicht meegemaakt, doer. Dan even weer naar veel terug, want ja, die uh, uh, instrumentarium die Floris beschrijft, heb jij iets met muziekinstrumenten of? Mm, ja, ik zeg altijd, ik speel laptop. Ik uh, Spe laptop. Ja, dat is ja allemaal, ik, ik produceer, dus tijd, ik, uh, ja. ik kan zelf geen instrumenten spelen, maar ik kan wel alles maken, zeg maar. Hm. Ik zou wel een, een piano partij kunnen maken, kunnen hm. schrijven, zeg maar. Uh, maar om het echt zelf heel goed te spelen... Dat, dat, uh, daar ben ik niet zo heel goed in. Ja, Weer even terug naar het verleden. Want uh, de naam match dook al eerder op... tot twee keer aan toe in de Rob wordt, Eén keer bij de Night-editie... en één keer bij de gewone editie. Uh, die Night-editie was volgens mij in 2022. Kan ik me herinneren. En de dag-editie was van 2023. Dat was een jaartje later... Um, maar uh, wat heeft dat jou uh, gebracht, die dier op acten mm, Ik denk dat het vooral gewoon heel erg veel um, feedback op mijn live performance was. Mm -hmm. Wat um, hard was en niet per se leuk om te horen. Maar wel heel echt en heel eerlijk. En ik denk mm -hmm. dat dat was voor mij wel heel waardevol. Om dat gewoon echt even terug te horen van oké, okay, dit zijn dingen waar je echt nog aan moet werken. Mm -hmm. En uh, ik, ik was het ook heel erg eens met het uh, meeste van de feedback die ze gaven. En ook ja. om het terug te kijken was gewoon heel leerzaam. En uh, ik denk dat het onze live act alleen maar beter heeft gemaakt. Ja, nou een persoonlijke noot, want ik kan het nog een beetje terughalen. De nachteditie was inderdaad zoals het uh, bedoeld was voor meer de mensen die in de avonturen en de late avonturen en in de nacht bezig waren. Toen was je meer de hiphop. Maar... Bij die dageditie denk, denk ik... Vrek, hij is uh, wel wat completer geworden. Dus daar uh, le leidde ik eigenlijk... het af uh, dat je daar wel serieus... Uh, werk uh, van had uh, gemaakt. Om je horizon een beetje te verbreden. Ja, Was je daar toen nou eigenlijk al mee bezig? Ja, en daar moet ik ook... Uh, absoluut Floris en uh, onze pianist... Uh, Sam, die er nu niet is, maar die zit nu lekker... in Portugal, die... Uh die moet ik, moet ik daar echt wel voor bedanken. Want uh, nou ja, zoals ik al zei, ik ben zelf geen instrumentalist. Mm -hmm. Ik maak de producties en die leg ik dan eigenlijk bij hun neer. En dan vraag ik van, nou ja, wat, wat kunnen we hiermee? Wat, wat kunnen we hier, van de live versie, wat kunnen we hiermee doen, zeg maar? Mm -hmm. En uh, nou ja, Floors is een hartstikke goede bandleider. Sam komt vaak met hele creatieve ideeën. En uh, ja, zo wordt die, die set met band wordt eigenlijk, Krijgt een beetje een eigen leven En dat vind ik gewoon super vet ook hmm. Ik vind het ook heel leuk om gewoon uh, Met, met de jongens op het podium te staan Dat vind ik echt veel leuker dan, uh, dan in mijn eentje Ja uh, Opvallend, je gaat hem ook vanavond laten horen Champagne uh, daar, uh, want, want toen ik voor het eerst van jou hoorde En ook letterlijk ook jou op zag treden Was het meer een beetje de rap Maar gaandeweg denk ik Hij kan ook verdomd goed Zingen met, uh, met die partijen. Dus, uh, dus ja, uh, dus, dus, dus het is. Je zit wel, uh, je bent er wel mee uh, serieus aan de slag. Uh, ja, te vind gaan. je dat ik goed kan zingen, ja? Nou, goed zingen, maar je kan. <laughs> je, je, je, je, je neemt wel de zangpartijen serieus. Nee, in, in, dat klopt. Dat in, in, en ik ben zeker een stuk beter gaan zingen. Daar heb ik ook ja. echt wel uh, zangles voor gehad. Bij uh, Maartje Keizer kan ik absoluut aanraden, trouwens. Kleine ja. shoutout. dat. Um, en ja, ik, ik, ik wil wel wat meer zingen, inderdaad. Het lijkt me gewoon tof om ook een wat meer complete artiest te zijn. Niet alleen maar een goede 16 bars te kunnen rappen... maar ook een mooi refrein te kunnen zingen. Ja. En uh, je hoort het al een beetje, ik lach er zelf een beetje om... ik vind mezelf niet per se een hele goede zanger. Nee, maar, maar goed, uh, de zangpartijen gaan je goed af. Laat ik het dan even het, netjes zeggen. Het gaat zeggen. steeds beter, Ja, dat ik zo zeggen. Uh, en dan is het eigenlijk ook, als ik de zangpartijen hoor... dan denk ik, nou... Een kroener is er niks bij uh, in dat, uh, dat opzicht. Dus uh, je lijkt dan wel ook een beetje op een kroener, heb ik een beetje het idee. Maar uh, ik weet niet. hoe. Wie... Ja, een kroener. Ja, ben ben een kroener is uh, zoiets uh, te vergelijken als Andy Williams. Uh, pff, wat, wat heb je daar nog meer? Uh, The Way to Amarillo. Wie was dat nou ook alweer? Maar goed. Het is allemaal ver voor jouw tijd. De dat de jaren 60 hebben we het over. Ik wou het niet zeggen, ik wou het niet beledigen. 1K, dat soort jongens, weet je, dat zijn krooners. Ik ga knikken. Ik, ik, ik, ik zou het eigenlijk aan een van onze mensen: Leon Van Est, moeten vragen. Nou, die kijkt al uh, met een heel bedenkelijke gezicht al van... van waar heb jij het nou weer over, over? Laat kloeders. mij met rust. Nou, ja, ja, laat mij ook maar met rust. Nou, dat, dat zal ik dan ook zeker doen. Uh, we gaan straks, na half negen... want uh, ja, dat is op het moment dat wij dit uh, uitzenden... dan is het in de avonduren... Uh, gaan wij dan uh, jullie aan het uh, werk horen en zien maar dat uh, zo dadelijk, want we hebben tussendoor nog, ook nog een telefoongesprek en daar gaan we heel langzaam een beginnetje mee maken. Eerst één van de deelnemers of één van de geselecteerden tijdens de popronde van 2024 en dat is een band die ook hier bij Alternative FM geweest is en sterker nog bij 3 voor 12 Noord-Handel Vloedgolf en dat is deze band uit Volendam ze hadden een mooie recensie gekregen in de oor we hebt het over Lorem Ipsum en het nummer heet Spooky song. defined The sea to stay Stars up in the sky Lined up for you and I Sweet miracle of time The sea to stay Come on, let's not wait to dance, no words to say Soul to soul A smile I see That we are meant to be When our hearts come together Hiertoe to stay. En ooit hebben we hem hier in deze studio gehad. Dat is ook alweer een tijdje terug. En uh, er is ook alle aanleiding toe. Want uh, sowieso is er een uh, nieuw materiaal van hem uh, verschenen. Uh, en een van de dingen die verschenen is. En dan is er ook aan alle aanleiding toe. Want we gaan dan met hem uh, praten. Uh, wat, uh, wat dat er gaat. Uh, en dat is David Blinko zelf. Goedenavond uh, David. Hallo Jaap, hier ben ik. Ja, want uh, ik had uh, net nog een oude single uh, van je... Love is Here to Stay. Ik hoor dat, ja. Ja, uh, van wanneer uh, dateerde die eigenlijk? Weet je dat nog? Ja, dat was... Oei, zeg je wat? Uh, twintig. Oh? Uh, twintig. was door, Ik denk twintig. Tweeëntwintig. Dat is alweer uh, twee jaar terug. Als ik het, uh, als... twee, jaar, twee jaar terug. Ja. Toen in dat jaar heb ik twee singles uitgebracht. Ja. En Love is Here to Stay was... Uh, de, eerste van, de tweede van de twee singles die ik hem dat jaar heb uitgebracht. Aha. Um, ja, nou is er hier. Uh, als, ja, ik weet gewoon dat er één iemand is. die uh, in deze studioruimte zelf ook een radioprogramma maakt. En die zal nu met heel veel interesse zitten te luisteren. Dat is ene Dolly Tempirik. Dolly, ja. Ja. Waar ken jij Dolly van? Vrouw van het jaar, ja. Vrouw van het jaar? Nou, laat het er maar niet horen, in ieder geval. Want dan gaat ze, gaat ze minstens weer, uh, weer een hele tijd naast de schoenen lopen. Nee, dat valt wel. Molly en ik kunnen het goed met elkaar vinden. Ja, uh, ja. ja want er is nog iets, maar dat, daar kom ik zo op. Even over het uh, nieuwe materiaal. Want uh, je bent er wel uh, behoorlijk mee bezig geweest, had ik uh, begrepen. Dat klopt. Ja. Uh, uh, het heeft ook heel lang geduurd voordat het uh, uh, uiteindelijk uitgebracht is. En het is uitgebracht vorige, vorige, of deze week maandag. Mm -hmm. Dus vorige, ja, wat zal ik zeggen, drie dagen geleden. Ja. Um, dat, uh, dat kwam in eerste instantie door, uh, door COVID. Dat is uh, voor ons natuurlijk wel weer een tijdje geleden. Maar het heeft toen betekend dat ik dan later met deze tweede album uh, pas kon starten. Ja. En uh, eigenlijk... Uh, ja, de belangrijkste, uh, belangrijkste reden is dat ik uh, voor het eerst in mijn leven uh, papa ben geworden, Ja. Dat, uh, uh, dat is ook uh, een hele bijzondere gebeurtenis. Uh, heeft dat ook effect uh, gehad dat je dat ergens voor gebruikt hebt uh, in je zongmateriaal? Um, ja, ik kan dat niet ontkennen, Maar uh, het is niet zeg maar, duidelijk uit de, de tekst van welke van de negen nummers die erop staan echt duidelijk te horen mm -hmm. uh, dat er een, uh, een, een, een, een, een of meerdere liedjes zijn die daar uit, uit, uh, expliciet mee te maken hebben. Mm -hmm. dus, uh, maar ja zeker, het feit dat ik voor het eerst papa ben geworden van een heel uh, lief zoontje, ja. uh, dat heeft me ook geïnspireerd, absoluut. Ja, um, want... Uh, nou, ja, dat, dat, dat je dus daar ook uh, songs misschien wel bij uh, hebt uh, gemaakt. Dat is al gerust, denk ik. Maar uh, het album, want hoe heet, die, hoe heet het album? Mijn album heet dus The Secret Art of Dreams. Hoe ben je op die titel heet... gekomen? Nou, dat zal ik je vertellen hè. Ja? Uh, ik was een keer zomergasten aan het kijken op de Nederlandse te televisie. En er was een uitzending waarbij de Belgische toneel en opera regisseur Ivo van Hoven. Ja. Um, hij is uh, vaker werkzaam in Nederland, namen in Amsterdam dan in België zelf. Mm -hmm. Maar hij, hij, uh, hij was de gast, een van de zomergastenuitzendingen. uitzendingen. En hij heeft uh, een uitspraak gedaan, dromen en geheimen maken kunst. En dat heeft mij op het idee gebracht om een album zo te heten. En vandaar dat het heet The Secret Art of Dreams. Mm, mm -hmm. dat, dat is het. Ja. Uh, en zitten er ook iets van uh, dromen en geheimen op, op, uh, op dat album? Of? Kijk, datzelfde geldt dan ook voor wat ik net vertelde over uh, mijn zoontje Daniel. Ja. Dat is niet expliciet te lezen in de teksten. Ja. En over, over, over dromen, et cetera. Uh, ik geloof dat ik niet eens door het droom heb gebruikt. Uh, en, en geen van alle teksten. Maar dat, dat, dat is iets wat zeg maar dat, dat, hou ik een beetje, dat hou ik een beetje achter, ook voor mezelf mm -hmm. dat ik dat niet allemaal heel letterlijk beschrijf et maar ook voor, ook voor mensen die belangstelling hebben in mijn muziek, dat kunnen ze dan misschien wel zelf bepalen wat ze dan uit, het, uit de teksten halen, dus het antwoord is ja, het zit er misschien wel ergens in, maar het wordt niet expliciet genoemd mm -hmm. en op die manier vind ik dat ook gewoon heel, voor mij heel handig, want dat biedt mij dan ook een structuur als uitgangspunt voor het zongschrijven op zich. Ik kan je wel bijvoorbeeld zeggen dat een van de nummers heet Tell Me. En je zou misschien denken, als je dan naar luistert... dat het gaat over mijn zoontje, maar het gaat helemaal niet over mijn zoontje. Het gaat over eh, songschrijven. En je hebt denk ik ooit gehoord van het fenomeen Writer's Block. Ja. Nou... Ik heb gelukkig nog nooit last van een writersblok gehad. Maar soms duurt het wat langer dat een tekst, de woorden tot je komen. Dan moet je dan dingen ook misschien een beetje wijzigen of een beetje verfijnen of een beetje veranderen. Maar ik weet als songschrijven dat het is ergens wel. Alleen het moet nog, het moet nog naar je toe komen als het wil. En daarom heet dat Letje Tell Me. Um, dan heb je er ook een single van uh, afgehaald uh, van, uh, ja. van dit, uh, van dit uh, album, Close to Home. Close to Home, ja. Ja, waar gaat maar, het over? Nou, ik zal je vertellen, uh, Close to Home en het, een ander liedje op de album, dat heet Mindset, dat worden de twee singles van deze album. Misschien komt er een derde, maar dat worden sowieso de twee singles. En Close to Home is dus al uit. Ja. Yeah. Die twee nummers, uh, uh, ja, hmm. die heb ik laten masteren op Abbey Road Studios vorige week. En ik ben een op en neer op uh, dinsdag 3 september. Ja. Ben ik op en neer gereisd naar Abbey Road in Londen. En daar heeft uh, een mastering um, uh, geluidstechnicus uh, Simon Gibson. Nou, met zo'n achternaam kan het helemaal niet zout gaan, natuurlijk. Nee. Uh, Simon Gibson, en die heeft uh, die heeft twee nummers gemasterd. En en uh, uh, Close to Home heb ik aangeboden bij uh, jullie collega's uit Haarlem, bij Haarlem 105. Ja. En ja, t, um, ze, ze, ze staat nu al op de playlist. En uh, dat, dat, dat heeft te maken met name met uh, de vijf uh, wat zij daar vinden als uh, uh, de play, wat de playlist editor en de, de programmamakers daarvan vinden, is dat, dat het hoort bij. Uh, ...bij het uh, nieuwe uh, Best of Five Songs. De Best of Five releases, dus een uh, close to home... ...die, uh, die wordt echt gewoon zo'n acht keer per dag uh, bij Harlem 105 gedraaid. En ik heb Spotify voor artists <coughs> tot mijn beschikking... ...en daar kun je dan zien uh, hoeveel mensen die muziek luisteren... ...waar ze of mensen vandaan komen... ...en of het vrouwen zijn of mannen zijn, en de leeftijd, et en Close to Home heeft nu al duizenden streams. Met name uit uh, Nederland, Duitsland, um, de Verenigde Staten. En je raadt het nooit, Thailand of all Places. Maar ah. het is echt hartstikke leuk. Ja, um, nog iets over die single. Want um, ja, ik, eigenlijk vroeg ik: van waar gaat die single over? Want dat was eigenlijk het. Uh, <laughs> want uh, want uh, ik kreeg een heel verhalen over dit soort dingen. Maar waar uh, ja. Wa gaat die single over? Nou, goede vraag to Home uh, is eigenlijk, een, dat kennen we allemaal, denk ik, dagen dat je denkt van... ...ik hoef niet ver weg. Ik wil gewoon lekker dicht bij huis uh, mijn weekendje doorbrengen met mijn, met mijn vrienden, ...of mijn, mijn vriend of mijn gezinnetje, et cetera. Mm -hmm. maar, maar er zit toch ook wel weer uh, een, een klein beetje een donkere kant aan. Want, want uh, het, het, het heeft ook te maken met het... het, het uh, ...iets willen wat niet meer kan... ...omdat gewoon de verkering is absoluut helaas 100% uit. Het is ja. afgelopen. Ja. Dus zelfs dan zeg maar het basis... ...het, het, het, het mooie het samen thuis zijn met je geliefde op, op, op de bank... Hè, ...om maar iets te noemen... Of mm. een, ...een ritje maken in de auto in de buurt van eh, waar je woont... Steden. ...zelfs dat is niet meer mogelijk. Dus het heeft meerdere betekenissen dat nummer. Aha. Uh, ja. nog, nog iets bijzonders, want uh, ik noemde ja. uh, Ene Dolly Tempiric. maar ja. daar zit uh, iemand bij die uh, ja. daar behoorlijk uh, ja, een familie van deze Dolly Tempirik is, en dat is de dochter. Lieve Lea. Ja? Lea ja. Ja. ja. Want uh, die is er ook op te horen, geloof ik. Zeker, maar ook op, een, ook op, op mijn eerste uh, album, mm -hmm. uh, Paradise in the Ghetto, van 2012. ...2017... Uh -huh. uh, ...daar is ze ook op te horen... ...en ook op de twee singles waar we... het uh, begin van de interview... Uh, ...met elkaar over hadden, daar staat ze ook op... Uh -huh. <coughs> ...en ik heb het weer gevraagd... ...voor mijn tweede album... ...en uh, ik ben bij Dolly... En, ...en Lea thuis geweest in Zandvoort... ...en op, op een... ...op een stormachtige dinsdagavond... Uh, ...afgelopen winter... ...en daar hebben we samen de, de vocals even doorgenomen... Uh -huh. En uh, afspraak gemaakt, studio in Haarlem. En daar is ze uh, gekomen. En ze heeft hier haar, uh, haar best gedaan. En helemaal uh, in mijn muziek geleefd. En het was gewoon weer een plezier om met, uh, samen met zo'n uh, leuke, jonge, talentvolle meid te werken. Ja. Um, we zijn ook een beetje aan het eind van het uh, gesprek uh, gekomen. Want we gaan hem zo ja. laten horen, Kloosterham. Maar ja. nog één afsluitende vraag. Want uh, waar is David Blinko te vinden op het wereldwijde web? Um, uh, ja, Facebook, Instagram en ik heb ook mijn, uh, mijn eigen website en dat is uh, davidblinko.com. Duidelijk verhaal, we gaan hem uh, laten horen. Hier is David Blinko met Close to Home. Top 40 muziek. Zo kun je het omschrijven. Hij is niet ooit eerder geweest. En er zit nog een klein Zandvoorts aan. Dit omdat wij dit programma in Zandvoort maken. En dat heeft te maken met Lea Bos. Want die komt uit dit dorp. En is de dochter van een radiocollega van mij. Namelijk Ene Dolly Tempierik En dat is de moeder van deze Lea Bos. Um, waar, waar hebben we hebben het over? Namelijk over David Blinko en het nummer dat heet Close to Home. Nou, inmiddels uh, staan uh, de heren uh, klaar. Veel match met Floris vanavond. En het eerste nummer wat wij gaan horen heet Wereldreis. Yeah. Hey. Ik ga kwijt als die ene sok in de was Of het bonnetje in de kast Of de zon op je in je tas Of blokken met hasja de tom en wolken en as eh. Spreid de warmte zoals het wol in mijn jas Zet de wereldbol in mijn hand Nog een rondje op de radonde Wat wordt de volgende kant die we opgaan Geef mezelf opslag, de focus die ze opslaan En ik sta erop dat alle homies opstaan Ooit dan maken we een wereldreis Want dit stadje is me veel te klein Gaan we op zoek naar de verschillen Waar de mensen niet zo willen zijn Beloftes voelen minder eerlijk de kleurige hier de laatste tijd Wil die haat vermijden Dus laat je mij voor een jaartje reizen Pak ik de eerste trein naar een lang vergeten land Waar de stranden witter zijn Het lijkt alsof hier de zomers lange winters zijn De uithoeken van het land komen steeds iets dichterbij Stemming is mistig grijs, ik raak er mijn zicht en kwijt maar Weet dat er daar in de verte een lichtje schijnt Dat op me wacht, in de donkere nacht Als ik weer naar daar verlang, vergeet niet waar ik het voor doe Nog ook al duurt het soms te lang Ja, altijd fan Ja, bedankt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 de kleuren gel hier de laatste tijd, wil die haat vermijden Dus laat je mij voor een jaartje reis Sorry schat, sorry brooski ben ik weg Heb het hier niet best, is slecht, maar we rennen van de stress Die me verpest, Oostbest, meestal is het thuis best Maar we moet, moet soms, soms toch even, even zuid naar plekken waar ik uit rest. Nooit tevreden met de zes, een wereld die je uittest Moet ik soms toch even spijbelen en vluchten uit les Starend door de ruit, verder over grenzen en rivieren Waar we ons verlies vergeten en successen kunnen vieren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 Het eerste nummer uh, wereldreis. En dan wordt er nu een wereldreis in deze studio gemaakt. Want dat is mij net ergens ingefluisterd in, uh, in, in het oor voor zover je dan uh, in een oor kan praten... met een koptelefoon op. Maar ja, het is, uh, het is wel degelijk even een kleine wereldreis... wat dat gaat. En uh, ik kijk eventjes naar de mannen van de techniek. Want die, uh, ja, er wordt één duim al opgestoken... en ik neem aan dat die andere ook een duim steekt. Nou, dat kan wel hier. Dus uh, het tweede nummer, en dat is een single geweest. Want uh, die uh, weet ik dat ik die nog ergens heb uh, besproken... in die andere hoedanigheid uh, in... Uh, in de in de wereld, dus we gaan luisteren naar groeipijn. Van een verhaaltje vertellen. Kan me voor. Wat het moet zijn Dus slaat je niet bedriegen als het zoet lijkt De schoenen zijn versleten als je goed kijkt Wie op zoek blijft Die vergaat tijd groeipijn Om te worden wat het moet zijn Dus slaat je niet bedriegen als het zoet lijkt Schoenen zijn versleten als je goed kijkt. Wie op zoek blijft, voelt die groeipijn. pijn. Zat in met een bierie op een stil terras. Bij te praten met een vriend die ik niet veel meer sprak. Lange gesprekken vormden langzaamaan de beelden van de maanden die we van elkaar misten. Het was ook veel te lang sinds de laatste keer. Herinneringen kwamen boven en een beetje melancholisch werd de sfeer. Hij vroeg me hoe het met me gaat, ik krijg die vraag wel meer. Maar deze keer opeens kwam hij echt binnen. En het raakte meer. Om emoties niet te tonen, is me aangeleerd, dus slikte ik met tranen in de knoop die in mijn maag verkeerd verboot om te praten Toen was het even stil en opeens toen brak de dam Mijn woorden vloeiden net als water over Mijn meisje die me voor mijn platen even laat Water we geen gespijt maar was voor haar toen al te laat Het is me nog niet gelukt om echt te gaan en los te laten Ik heb nog niemand ontmoet die me laat voelen als voor haar Goed pijn om te horen wat het moet zijn slaat dus je niet bedriegen als het zoet lijkt De schoenen zijn versleten als je goed kijkt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 ook de ziekte van mijn vader kwam voorbij Ik word erdoor geraakt, maar weet dat het niet gaat om mij Je zet in zo'n situatie je gevoelens snel op zijn, Maar tijd om zelf te verwerken Maak ik zelden ervoor vrij en het zit diep Als hij me zegt dat hij niet weet hoe hij verder moet Ben ik bang dat ik hem binnenkort verlies Ik voel me egoïstisch als ik weer eens ervoor kies Om tijden niet bij hem te zijn, maar te spenderen aan mijn beats je weet wanneer ik hem laatste keer zou zien, misschien was het vandaag nog niet Maar wat over een maand of tien zonder verbetering in zicht Van dokters geen bericht, ze deden mensen hun best maar hij moet leven met die shit Ik zie hem vechten met de pijn, het vertekent zijn gezicht Ik weet zeker dat de meesten zouden breken door die shit Als het kon zou ik het over van je nemen in de vis. Dus ik heb dit voor jou geschreven, hoop een beetje te verlichten papa Om te horen wat het moet zijn dus laat je niet bedriegen als het zoet lijkt de schoenen zijn versleten als je goed kijkt Wie op zoek blijft, hoeveel Blijf, gaat bij het Om te horen wat het moet zijn Sta je niet bedriegen als het zoet lijkt De schoenen zijn versleten als je goed kijkt Wie op zoek blijft, hoeveel gaat bij Dat waren ze voorlopig eventjes. Uh, straks gaan wij in het volgende uur natuurlijk nog meer van hen horen. Maar eerst nog een nummer van deze filmmets... die hij vanavond niet laat horen. En dat is dit nummer. En dat nummer heet Vleugels. Ik weet dat ik niet in de hemel ben Ik zoek nog steeds naar een heden Zo vaak vergeet ik te lachen Diep in een zee van gedachten Zij zegt me kijk niet zo terug Sta op en neem nog een drankje In een wereld zo razig Zoek ik naar adem Zit al zo lang met verlangens. Ik wil minder verdwalen Steegjes en straten Daar word ik altijd iemand anders in de wolken, ik adem de mist En ik weet dat het niet onvoorwaardelijk is Overal rode draden, ik raak weer verstrikt En hoe harder ik trek, des te lager mijn grip Ik wil weg van de aarde als kind Realiteit met het zwaarste gewicht Vlucht in mijn hoofd en ik raak weer vermist In een wereld van schijn die de dagen Dat je vleugels hebt, dan trekken ze jou naar beneden Zij zegt maar jij bent een engel. Ik zeg dat jij moest dus weten weet dat ik niet in de hemel ben Ik zoek nog steeds naar de reden Honderden meters omhoog Zonder mijn vleugels voel ik me zo bloot zonder mijn vleugels voel ik me zo dood Ik kan het weten, ik ben daar geweest Bestolen van vleugels, ik ken ze niet eens Het zijn niet eens wat mijn vrienden geweest Waarom zijn niemand mij ooit eens meteen Wat ze dan willen ik heb geen idee Sinds ik kleine jongen kijk ik altijd dan naar boven Sinds ik kleine jongen heb ik altijd willen wonen Tussen alle wolken, want daar kan ik altijd dromen Als ik in mijn als ik helemaal daar ben dan kan niemand aan me komen Als ik toch kan vliegen is het zonde om te lopen Ik ben altijd een droom geweest, ik heb altijd naar boven gekeken maar Als ze dan zien dat je veugels hebt, trekken ze jou naar beneden Zij zegt mij: jij bent een angel, ik zeg de jou sûrement pas perdu mon objectif J'ai retrouvé le calme Car ce soir je pense à toi J'ai retrouvé le calme Car ce soir je pense à toi Sur le toit J'ai retrouvé éclairé. Et tu ris Comme c'est rare dans cette île J'ai les yeux brisés en rire dans les toits, j'ai les yeux brisés, en rire dans les toits, j'ai retrouvé une autre vie pour ressembler aux vieilles envies. Abandonner les souvenirs, va vingt glaciaires et porteries. J'ai retrouvé ce que je suis. J'ai plein d'espoir. J'essaie de ne pas. Pour rester dans le noir, je fais plein d'efforts comme chaque ami tente se faire voir. J'ai les yeux brisés car ce soir je pense à toi. J'ai les yeux brisés car ce soir je pense à toi. J'ai retrouvé une autre vie pour ressembler aux vieux. Favin, glacière et porte-ivris, j'ai retrouvé ce que je suis, ce que personne n'a pas compris. Seulement ici, ici, ici, j'ai retrouvé une autre. Achter elkaar, ja. namelijk veel match met vleugels. Het nummer wat hij niet laat horen vanavond. Dat en deze wel. Stijn met ja. Le En dat was een eigen uitvoering, want vorig jaar in september is hij hier geweest. Um, ik zei net in, het, uh, in dit uur uh, dat ik dat nog wel een beetje raar vond. In het vorige uur zelfs uh, maakte ik die opmerking. Dat uh, bijvoorbeeld Mathilde Bloem niet ge, uh, gecontracteerd of geboekt is voor de popronde in Haarlem. Datzelfde geldt ook voor deze dame die wij hier toch in de studio hier hebben gehad. En onder meer deze single heeft uh, gespeeld hier live in de studio. Melanie Ryan. Futuring Tim Don. Tot aan het einde van dit uur. Little wins. It's Night. And if someone told me they'd see Better for you, they got doubted it The shower's never been so clean Everyone's in war in the About it, but I even made my bed this time. Oh.